Op de Noordzee wordt gezocht naar drie opvarenden van een schip. Dat kwam vannacht ter hoogte van Kallandsoog in aanvaring met een vissersboot en zonk. Twee opvarenden zijn gered. Volgens de kustwacht wordt er gezocht met helikopters, een vliegtuig en diverse schepen. Duikers van de marine in Den Helder gaan zoeken in het wrak. Op het gezonken schip zaten geen Nederlanders. De Nederlandse economie loopt achter op het gebied van groene innovatie en is daardoor weinig toekomstbestendig, staat in een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving, meldt de Volkskrant. Volgens de onderzoekers maakt Nederland minder goed een omslag naar schonere en efficiëntere producten dan andere sterke economieën. Kleine vernieuwende bedrijven zouden meer kunnen innoveren dan grote bedrijven en moeten daarom meer steun krijgen. Vier op de tien werknemers vrezen voor hun baan... en twee op de tien komen niet rond van hun loon... blijkt uit een onderzoek van de FNV, meldt het AD. Aan het onderzoek deden 13.000 mensen mee. Ze klagen over onvoldoende loopbaanmogelijkheden... en ze hebben weinig vertrouwen in de werkgever... De VNV noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. De vakbond komt met een campagne voor echte banen en meer salaris. De werkgevers erkennen in het AD dat de economische crisis afspraken met het personeel onder druk zet. De Spaanse renner Juan Antonio Flecha stopt aan het einde van dit seizoen. Van 11 tot 15 oktober rijdt hij in China de Ronde van Peking en dan stapt hij definitief af. Fletjaar behoort tot een van de kleurrijkste renners in het peloton en is vooral bekend vanwege zijn aanvalslust. In 2003 won hij een etappe in de Tour de France. De 36-jarige Spanjaard reed onder meer voor de Raboploeg en rijdt nu voor Vakant Soleil. Het weer. Eerst kan het nog behoorlijk mistig zijn. Later op de dag gaat de zon geregeld schijnen. Het wordt een graad of 17. Morgen hetzelfde. Vanaf woensdag wordt het kouder. Meer wind en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad staan de langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Afgrijts Soest en de Amersfoort Noord 10 kilometer. Na een ongeluk is de rijbaan dicht tussen Amersfoort Noord en Hoevelaken. Dat duurt toch wel even. Het verkeer moet omrijden vanaf knopend de EMS via Utrecht. Op de A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 10 kilometer. Op de A2 vanaf Utrecht naar Amsterdam gaat het langzaam tussen Maars en Knopend Holendrecht. Bij elkaar zo'n 18 kilometer. A6 ledenstad Muiden tussen Almere, Buiten en Almerepoort 13 kilometer. Op de A9 Alkma Amstelveen voor Battenverdorp 7. De A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 7 kilometer. Op de A15 vanaf Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld giessendam 5 kilometer. Tot zover de verkeersin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 Uit de jaren 80 worden je Chip trick en I Want You to Want Me. Vanmorgen gaan op het hier in voor Kunstkracht 12, Albert Jan. Ja, en dat was vanmorgen, luisteraars. Behoorlijk druk. Al in De Krocht. Want om half elf gaf wethouder tonen het start zijn voor dit weekend Kunstkracht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 En zoals gezegd, vanmorgen opende wethouder tonen om half elf de kunstroute. Met kunstwerken van twaalf kunstenaars in Theater de Krocht op zestien, maar liefst zestien locaties in Zandvoort. Waaronder het Zandvoortsmuseum, Theater de Krocht, Galerie, Bzz, Halte, de Oude Maria School en een aantal open ateliers. Staan de deuren op vijf en zes oktober vanaf twaalf uur vanmorgen tot vijf uur.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 10 uur vanavond, ja, en dan deze muziek. Hoor je dat? Het thema is country and western. Keep rolling, rolling, rolling. Though the stranger swollen, Are waiting at the end of my ride Move him on, hit him up, hit him up Move him on, move 'em on, hit him up raw hide. cut him out, ride him in, ride him in Cut him out, cut him out Ride him in, Rawhide Van Country en Western. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, je TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Focal. He's in alle front and he's so in he the rock Come and he's me up, front. He's in the and he's in the in the front <lacht> and he's in the and Er waren een Virtuose, war Rocky Doon Und alles ruft noch op de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 om half vier de evenementagenda, maar het is Bruno Mars, Hier is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 kan u inschrijven, kunt u vinden op www.cafekoper.nl. www.cafekoper.nl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 No way, yeah. Should I give up, or oh, should I just keep chasing pavements, even if? It op maar wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ja, ik ben aan het social media, joh. Social media? Ja, want we hebben een, als CfM ook een, een, een, een Facebook-pagina. Ja, CfM zo voor het Facebook.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 Volgend jaar is al bekend. En waarom? Dat <tot> nou, komt omdat volgend jaar wordt het donderdag gehouden op zaterdag 4 oktober. Oké, okay, ja. Wat, uh, wat het, eh, uh, wat het, wat het, wat hond, het? hond, kat. Ja, dan worden dieren. Ja, heel oh, goed. Oh, Rob, ben je heel goed, zeg. Uh, he? Ik zou dat ja, wel weetal. te denken. Dus we gaan als konijn, hè? Ik ga als bunny. Als konijn? Oh, wat leuk, zeg. Ja, dan kom ja, ik zeker langs, hoor. Jij ja, als konijn, dat, ja, dat wil ik uh, niet missen, Lena. Ja. Lena, vind je het dat goed, uh, al goed, uh, al al goed als ik een vosje kom? Dan kom jij als een vos. Dan ja. kom ik als een vosje. <laughs> dan mag je me vallen. <laughs> Helena, nog even iets anders...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 het hoofd doen. Dus ja, dat, dat is uh, de moeite waard om naar te, te luisteren en naar te kijken. Uh, die medley bestaat uit het nummer Alles is Liefde, uh, Niets dan Dit en Hier, van hier ben ik veilig en uh, zo stil. En uh, dat is echt superleuk, maar natuurlijk geen, uh, past niet echt in het uh, country en uh, western uh, thema. Daarom hebben wij ook nog andere nummers. En dat is de Country Medley met uh, Ring of Fire van Judy Cash, uh, Jolene van um, uh, Tully Parton en Ikke Bree van Billy Ray Cyrus. Oké, okay, dat wordt helemaal geweldig, hè? Ja, en de finale, dat wordt het nummer Country Roads. Oh, kijk, ja, die, die hebben de we de al de gedraaid, die hebben wij al gedraaid. Ja, die heb ik, die heb ik al gehoord. Nou, wij zingen het als het kan. nog mooi. Kijk eens aan. In Dolly Parton gaan jullie natuurlijk ook heel mooi zingen. Hè? Jolien, Jolien. Jolien, Jolien. Nou, wij gaan eens even kijken hoe Dolly bij ons klinkt op de radio. Dankjewel, Lena. Helemaal goed. Oké, okay. okay. oh, hoi, hoi. Jolien, Jolien.